10 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Meer dan een miljoen mensen stappen naar verwachting over naar een andere zorgverzekeraar. Ze willen daarmee kosten besparen. Mensen kunnen nog overstappen tot en met 31 december. Volgens een deskundige kan een echtpaar maandelijks 50 euro besparen... door kritischer naar de polis te kijken. Een andere mogelijkheid is om het eigen risico te verhogen tot 850 euro. Mensen die daarvoor kiezen krijgen een korting op hun ziektekostenpremie. In Moskou zijn de zwarte dozen van het vandaag verongelukte vliegtuig gevonden. De dozen moeten meer duidelijkheid geven over de oorzaak van het ongeluk. Vanmiddag schoot een Tupolev van de Russische maatschappij Red Wings Airlines in Moskou van de baan. Kwam op een autoweg terecht, brak in drie delen en vloog in brand. Vier mensen kwamen om het leven onder wie de gezagvoerder en de co-piloot. Vier anderen raakten zwaar gewond. In Meppel hebben ongeveer duizend mensen meegelopen in een stille tocht voor een gepest meisje dat zelfmoord pleegde. De mars was bedoeld als aanklacht tegen pesten. Voor de stille tocht werd een gedicht van het meisje voorgelezen. Daarna hield de burgemeester van Meppel een toespraak en werden bloemen gelegd op het Kerkplein in de stad. In Rotterdam-Zuid is veel consternatie geweest bij en in de Anadolu-moskee. Na berichten over een schietpartij in de buurt... was een groep mensen een bijgebouw van de moskee ingevlucht. Dat gebouw werd ontruimd en er werden 14 mensen meegenomen voor verhoor. Daarna trok een speciaal arrestatieteam de moskee binnen... omdat er aanwijzingen waren dat er nog iemand in het gebouw was... mogelijk de schutter waarvan sprake was. Uiteindelijk werden er alleen een mes en een balletjespistool gevonden. Het tankopslagbedrijf Otvia in het botlek heeft bijna uh, helemaal stilgelegen afgelopen week... vanwege problemen met blusinstallaties. Volgens de Rotterdamse Milieudienst is inmiddels alles weer op orde. Het bedrijf ontdekte zelf dat de overdrukbeveiliging... van bluswaterpompen niet werkte. Gevaar is er volgens de Milieudienst niet geweest. Het weer, vannacht regen en 6 graden. Morgen onstuimig met een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 8 graden dan. Op oudjaarsdag bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Thank <laughs> you. Welkom weer, u bent weer terug bij het marathoninterview. Schrijfster Schrijft er Judith Hertzberg is onze gast vanavond, in gesprek met Chris Keijne. We begonnen om 8 uur en we gaan nog door tot 11 uur, dus nog een uur. Voor wie later inschakelde en het vorige uur miste... ik vertel u in vogelvlucht, vogelvlucht wat daar besproken werd. Het potje Jem uit een gedicht, dat komt uit vroeger. Het vroeger van voor de oorlog. Kinderherinneringen heeft ze aan de jaren 30. De schilleboer waar konijnen waren. De mensen die de straat in kwamen, de orgeldraaier. De mensen die de echte mensen waren, wat zij dus niet waren. Dat zij het echte leven leefden. Zo griezelig ook. De auto's waarvan ze bang was dat ze achter haar aan de straat de trap opkwamen, het huis in. In de kamer van de ouders was het donker en niet zo gezellig. De moeder werkte in de bijenkorf, die was er niet vaak. De vader was aan het werk. Maar er was een heel lief dienstmeisje. En in de keuken bij haar was het wel gezellig. Toen werd het oorlog. Kinderen waar ze mee speelden op straat waren weg. Huizen stonden te koop. En we plakten met raar plakband de ramen af. En we pakten, want mijn ouders wilden vluchten. En uiteindelijk kwam mijn vader niet, want hij durfde niet aan boord van een boot waar geen radarverbinding was. Dat soort herinneringen komen. Opeens realiseert ze zich dat haar paniekgevoelens nog altijd, als ze moet pakken om op reis te gaan, van die dagen moet komen. Over wat er daarna volgde praat ze niet graag. Hoe de ouders verdwenen tot na de oorlog. Hoe de drie kinderen Hertsberg met hulp van het dienstmeisje Jo... wisten te ontkomen en in de onderduik kwamen. Het wonen in al die verschillende onderduikgezinnen... heeft haar erg geholpen bij het toneelschrijven later. Het was een waardevol blikje, blik in eigenlijk al die verschillende milieus. Ze kon observeren hoe de mensen met elkaar omgingen. De hereniging na de oorlog, toen haar ouders terugkwamen uit berken en haar broer en zus van andere onderduikgezinnen, dat was wederzijds ondeelbaar. Geen gesprekken. Nooit meer een goede relatie met haar moeder gekregen. Het dagboek dat haar vader schreef, Twee Stromen Land, over berken heeft ze nooit uitgelezen. Dat is nog altijd onverdraaglijk. Te kwaad over hoe ze behandeld werden. Terwijl haar vader, Abel Hertzberg, juist een symbool werd van verdraagzaamheid... Maar daar had zij nou weer niks aan, want je kan niet namens iemand anders vergeven. Ze schreef de theatertrilogie Leedvermaak, Rijgdraad en Simon... over de enorme discrepantie die de overlevers overkwam na de oorlog. Succesvol in werk, maar een ramp in, relatione in relationele zaken. En zo schreef ze het harde verhaal, hart in de vergroting... waardoor het ook humoristisch was en ook bevrijdend... over de hoofdpersoon Lea, die drie keer is getrouwd... en alle familiebanden daaromheen. Het is toch een baanbrekend stuk voor de Joodse gemeenschap in Nederland geworden, is de vraag. Maar zoiets als de Joodse gemeenschap, daar heeft ze geen contact mee. We waren gebleven bij het stuk Kras, dat ze ook schreef, ook over hun familie. En we hebben nog een uur te gaan. Gaat uw gang Chris Keine en Judith Hertzberg. En als uw luisteraar ons nog iets te vragen of te zeggen heeft, doe dat dan via de mail. Marathoninterview of via de Twitter. Ja, en over Kras gaan we het zo meteen zeker nog even hebben. Maar ik wil nog even bij de trilogie blijven. Ja. Uh, leedvermaak, rechtraad Simon, steeds tien jaar later. Ja. U hebt dit gedicht geschreven. Trilogie, zou u dat willen nemen? Oh ja. Deel 1. <tie> Plaats, tijd, handeling, compact, klassiek, te vatten. Deel 2. Loopt uit de hand. Personen worden personages en raken uit elkaar. Tijd uit de voegen... Rages vervangen onstuitbaar eigen onstuimigheid. Drie zou weer ingetogen moeten zijn vanwege symmetrie. Maar drie laat zich niet temmen. Drie waaiert verneiniger en pijnlijker en verder uit zoals echt in het echt. Is dit het eind? Of is het pauze? Applaus, gefluit. Applaus. Grapje. Ja. Is het pauze? Oh. Ik weet het niet, dat is... Uh... Nee, maar ik wil nog even iets vertellen over dat kras, want. Ja, maar daar gaan had... we zo over hebben. Oh, oh, ik wil heel okay. even nog even nee, hierover. Goed. Okay. Um, want, want wat u beschrijft in, in het gedicht is inderdaad hoe de stukken zich ontwikkelen. Maar ja. het, is, het is ook, denk ik, hoe de verschillende generaties uh, joden na de oorlog met de dingen om zijn gaan. In het tweede stuk is het veel explicieter nog. En oh, ja. Nee, dat is een hele diepzinnige interpretatie. Is dat ik, zo? Ja. ja, nou ja, ik ben niet zo diepzinnig, denk hm? ik. En uh, het is leuk dat iemand anders het erin ligt. Maar ik bedoel gewoon, een toneelstuk wordt zo opgebouwd. Ja. Je kunt het ook in vijf delen indelen. Dat, dat is eigenlijk ook makkelijker. Dan vind ik altijd deel vier het moeilijkste. Maar zo, zo um, ja, weet je, hoe zit zo'n stuk in elkaar? En dan ook dat rare dat een publiek vaak niet weet... is het pauze of is het uit. En dan krijg je even zo'n wijvelend applaus. En dan gaat het toch met applaus gaat dan door. Huh? Ja, dat is gewoon wat ik zie als ik naar een toneelstuk ga. Ja, maar wat ik zie als ik de, de drie films met name... Ja. Hè, Frans Wijs heeft ze alle drie verfilmd. Als ik de drie films zie, zie ik inderdaad wel een, een, een, een steeds opener gesprek... Mm. tussen de, de, de, de, ja? de overlevenden en, en hun nakomelingen... Is, uh, komt, komt dat dan voort uit uw ervaringen met die generaties? Of zijn het echt gewoon toneelfiguren geworden die u verder ja, gaat nou, ontwikkelen? Ja, nou, ik vind dat die mensen zelfs... Die mensen zijn heel erg ontwikkeld. Uh, dat gaat vanzelf. Je kunt er niet van die mensen verwachten dat ze hetzelfde blijven, toch? Nee. En, um, maar het is ja. niet iets wat u om u heen zag of zo? In... Nou, nee, het is meer dat wat wilde ik vertellen in, in het laatste stuk, Simon... En da daar... Het gaat over de derde generatie, ja. zou je kunnen zeggen, ja. En daar had ik, had ik iets wat ik echt probeerde... Ik heb vaak iets wat ik probeer uit te vinden door erover te schrijven. Dus ja. niet dat ik iets weet en dat ik het ga beschrijven... maar dat ik het probeer uit te vinden door, door daar iets over te schrijven. Mm. En dit was iets wat, wat voortkwam uit iets wat me heel erg frappeerde... en wat ik al dan nog niet begrepen heb. Dat was iemand die ik helemaal niet zo heel erg goed kende. Die kwam bij het ziekbed van mijn vader. En mijn vader was in coma. En toen hadden de mensen het over euthanasie. En toen zei die vrouw. Iemand die dit allemaal heeft doorgemaakt. Die moet een natuurlijke dood sterven. En ik was het daarmee eens. Op een heel eenvoudig niveau van direct, intuïtief. Ja. Ik kan helemaal niet zeggen hoe. En toen dacht ik. Daar moet het derde stuk over gaan. Want ja. ik vond dat er toen in die tijd... veel te theoretisch en te makkelijk over euthanasie werd gepraat. En dat is dus niet gelukt. Tenminste, het is wel in het stuk een beetje... maar dat is er nooit helemaal goed uitgekomen als thema dat dat te maken had met de oorlog... en dat het toch een ander gevo gevoel was... door die oorlog is euthanasie iets anders geworden, denk ik... dan voor mensen die helemaal zo'n achtergrond van oorlog niet hebben. Hm. hoe precies, dat dacht ik juist, dat kan ik in een stuk... kan ik dat proberen te beschrijven... maar ik kan het niet uh, theoretisch beschrijven. Hm. Dus dat was mijn opdracht aan mijzelf. En ik wilde dat met die Simon doen... In de film is het helemaal mislukt. En in, de, in het toneel is het hangt het heel erg af van wie het regisseert. Simon was de vader. De, dat de, was de vader. Ja, die, die ook, ook de, de leeftijd in stuk heeft op en die wordt heel erg stuk. Ja, en ja. Die, die, die ligt op sterven en dan is dit jongetje wat nog uit hem voort is gekomen, dat veel jonger is dan normaal, het verschil tussen de vader en de zoon. Die is dan eigenlijk, die besluit dat die, dat die vader vast niet langer wil leven. En die en die helpt door die, al die slangetjes eruit te halen... Ja. Die, hem in, oh, die hem artificieel in het leven houden. En, um, en dan gaat hij niet dood, hij blijft leven. En dat was voor mij ook heel erg belangrijk. Wordt een kopje koffie gebracht, ja. <lacht> maar dat was heel erg belangrijk. Voor mij om... Um, om dat, uh, om dat uit te zoeken hoe dat nou zit met uh, die euthanasie in verband met de oorlog. Of dat, nog, of dat inderdaad anders is. en of dat, voor, dat die jongen dat dan doet. Dat, uh, dat, dat die vader zogenaamd bevrijden van die slangetjes. Hmm. Dat, is, dat is ook wel weer een teken van dat hij niet zo door de oorlog is getekend als ja. kind. Ja. Hij is veel onbevangener. En hij doet dus wat... Gewoon de normale, moderne mensen denken... Oh, nou, dat is iemand die leidt... en die moeten we dus redden... en die moeten we dus dood laten gaan. En hij gaat dan niet dood. Dat vind ik leuk. En um, ik denk... Ja, zo makkelijk is het nou ook weer niet... en zo eenvoudig is het niet. En ik wou daar eigenlijk... Een, uh, uh, liever graag een... Uh, een discussie over hebben. Maar die is echt niet, niet gekomen. Hmm. En uh, in de film is het helemaal uh, weggewerkt. En heel, daar heb ik heel erg problemen mee. Want dat vind hmm. ik niet interessant daardoor. Hmm. En op het toneel <coughs> heb ik het denk ik zelf niet duidelijk genoeg geschreven. Hmm. Maar wat hebt u er zelf... Want u zegt, ik wilde dat onderzoeken door het te schrijven. Ja. Leidt dat dan ook bij uzelf tot een inzicht of een conclusie? Of? Nou nee, niet echt op een conclusie. Want ik weet nog steeds niet hoe, hoe je dat precies moet uitleggen. Dat gevoel dat ik dat, ik had, dat toen had. Ik heb in dat stuk een, een loodschieter <coughs> gemaakt, geschreven. Die zat ook al in het tweede stuk. En dat is eigenlijk de wijze man van het geheel. Want die heeft gewoon een... Uh, een heel eenvoudige, die, die zegt dit ook. Die zegt, iemand die dat allemaal heeft meegemaakt... die moet een natuurlijke sterven. Ja. Ze zegt, er is deze zin in het stuk. Ik wist niet aan wie ik die zin moest geven. Maar die loodgieter, dat is een van de helden voor mij. Die gewoon zegt waar het op staat. En die zelf ook heel veel... Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Dat hebben we nog drie uur voor nodig. <lacht> U wilt het over kras hebben. Nou, nee, alleen maar wou ik zeggen dat ik het vond aan de ene kant met die, die, drie, met die trilogie, dat dat een soort uh, belang kreeg, zoals ze ja. dat noemen. Ja. Doordat de oorlog erin gebruikt wordt. Ja. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets schrijven waar niet het belang van door de buitenwereld wordt uh, toegekend. Dus iets wat niet, niet historisch of, of van de krant, of dat, waar mensen niet toch al bepaalde kant-en-klare gevoelens bij hebben. Zoals mm -hmm. je dat wel hebt bij de oorlog. En dat werd kras? En dat werd kras. Want dat is ook een uh, stuk over een familie? Ja. Uh, een, een, een, ik, ik vond... een, een, een Er een, zit een raadselachtige kant aan. Want ja. er is een, een, een moeder... Er is een, er is een dief. Waar voortdurend bij ingebroken ja. wordt. Ja. En daar uh, zijn ook interpretaties van. hele diepzinnige interpretaties. Dat die dief eigenlijk de dood is en zo. Dat heb ik helemaal niet bedoeld. Ik dacht alleen maar. Ik wil uh, duidelijk maken. Ik, had, ik dacht. Het is, ik wil duidelijk maken. wat een uh, inbraak allemaal teweeg kan brengen. aan emoties Aha. bij de hele familie. En, um, en zonder dat je. Zonder dat je dan weer leunt op dingen die toch al zo vreselijk worden gevonden door iedereen. Zoals in de oorlog, de oorlog zoals je de oorlog erbij haalt. En, en waarom een inbraak? Omdat dat... Nou, ik vond het leuk om een inbraak te doen waar niks gestolen werd, maar gewoon chaos ont, ontstond. Mm -hmm. En ik, nou, ik, ik wou gewoon een, uh, een familie die helemaal in rep en roer raakt. Doordat er elke nacht wordt ingebroken en alles in, in uh, totale wanorde wordt achtergelaten. En niet uh, dat er iets weg is, want dat, is helemaal niet, dat, dat zou het wel erg, zo, zogenaamd erg gemaakt hebben. Maar er gaan geen waardevolle dingen verloren. Dus het was uh, mijn opdracht aan mezelf om, om, de, om de repercussies van zo'n geval als, als dit, waarvan je dus niet weet of het een echte dief is... of dat die vrouw dat zelf aanricht. Want dat is ook iets wat gesuggereerd wordt, dat ze het misschien ja, zelf dat, doet... Ja, dat om, zegt eentje van die mensen... Om maar dat, dat kinderen om zich ja, heen te maar hebben. Ja, maar mijn idee is dat niet zo. Maar het het hmm. is gewoon een half, half een, een fantasie, en half werkelijkheid. Ja. Is het, maar dat, dat stuk is u nou ja, dat, dat vind ik dus eigenlijk als een prestatie knapper dan een stuk waar de oorlog in meespeelt. Omdat die oorlog, die brengt toch al zoveel emoties teweeg. Dat heb je de emoties toch gratis bij, bij wijze van spreken. Dat vindt u eigenlijk te makkelijk? Ja. Nou nee, het niet te makkelijk. Maar ik, ik gaf mezelf de opdracht om nou eens iets heel anders te proberen. Of het hm. ook kan zonder oorlog. Of ja. Zonder, ja, het zijn wel weer mensen die allemaal... He harde dingen tegen elkaar ja, zeggen. Maar, uh, de een gaat er ook met de vrouw van de ander van door ja, uiteindelijk. Oh, nou ja, nou ja, dat zijn allemaal... U begint er een beetje bij te glimmen. Ja, ik vind het leuk. Ja, sorry. Wat vindt u daar leuk aan? Ah, ik vind het leuk om. Uh, ik vind het een leuk stuk gewoon. Hmm. Ja. Ik vind nee, het, maar we begon te glimmen toen ik zei: de een gaat met gatten met de vrouw ja, van de. Nou, ander ja, nou ja, dat is dus een scène in die ik inderdaad een beetje uit de werkelijkheid komt met die. Oh. Hm met die vrouw die opeens uitgekleed naar binnen komt rennen. Ja. Maar dat had ook weer iets... omdat ik, ik dacht, ik wil wel eens een keer naakt in een, in een stuk hebben... wat niet met seks te maken heeft zozeer, maar gewoon... Met verwarring. Verwarring en idiotie. ja. ja, ja. ja, ja, ja. <tie> Het, uh, het voert helaas te ver om het er uitgebreid over te ja, hebben. Want we hebben nog maar één uur. En uh, ja, dus ik, wil niks, het, ja. ik wil het ook nog met u over Israël hebben. Ja. Ik wil vragen of u uh, dit gedicht wilt voorlezen: Dit: Oh ja. In het Goethe-instituut in Tel Aviv. Alles is er afgenomen. Dat hoef ik niet op te noemen. Lijstig genoeg. Alles vanaf het begin. Nu komen ze hier, witharig, gegroefd. Een gestenceld blaadje halen waar het laatste nieuws in staat over hun eerste liefde, Duitsland berichten. Woterhammen mee in plastic zakjes schuifelen ze over de vaste vloer. met oude, blote voeten in sandalen. Ja. Het heet in het Goethe-instituut in Tel Aviv. Ja. Is dat in een gedicht uh, verwoord het bestaansrecht van Israël? Oh, ja zie je, dan krijg je het weer, wordt het weer belangrijk gemaakt. Ja. Even kijken. <laughs> dat doen mensen met uw gedicht. Ja. <laughs> nou, misschien wel. Ja, maar ze komen toch om over hun eerste liefde in de Duitsland berichten te lezen. Ja. Ze, het gaat nooit over die liefde voor het eerste land waar ze uitkomen. Nee, dat is dan de tragiek ja. van een deel van de wereld. Ja, van, zeker van die mensen. En die oude blote voeten in sandalen, dat, ja, dat, dat is daar zo. Mm -hmm. ja. ja, ik heb daar helemaal nooit over nagedacht of dat een mooi gedicht is of niet. Ik, ik schrijf sommige dingen op en dan... En dan, ja, mij, mij, mij ontroert het als ik een soort mensen zie. En dan zie dat ze dat, zo'n stencil komen halen en dan. Hmm. Uf, ja. en, en ik lees het en ik, ik, ik denk niet eens dat hebt u willen zeggen. Maar ik denk wel: dat is het bestaansrecht van Israël. Um, maar maar is, is dat. Herkent u die gedachte? Begrijpt u wat ik daarmee bedoel, of niet? Ja. Ik geloof dat er wel wat in zit, ja. Die mensen, ja, mensen ontroeren me ook heel erg. Die mensen die hun leven lang daar op het land hebben gewerkt of zo. Hmm. En toch nog helemaal Duits zijn in, van, in hun belangstelling. Ja. Ja. Uw vader was voor de oorlog voorzitter van de Zionistenbond. Uw broer en uw zus zijn in 1948, meen ik al, naar Israël geëmigreerd. Ja. U bent zelf nooit geëmigreerd. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik verliefd werd op een man in Nederland. Hmm. Dat was het enige. As simple as that. Ja. ja. En ook later nooit meer... Later heel vaak toch nog weer overwogen. En dan toch weer door dit, vooral ook door de taal. En zo, dat je nooit meer de echte taal... nooit meer echt helemaal thuis wordt in de taal. En dat vind ik echt moeilijk om te, te leven in een, in een vreemde taal. Ik ken wel genoeg Hebreeuws om me om verstaanbaar te maken. En, en ik versta het meest ook wel. Maar echt goed kan ik het nooit leren. Nee. En dat, dat is de belangrijkste reden dat u niet daar bent gaan wonen, de taal? Nou, ik denk dat als ik dat wel had gekund... dat ik me dan heel anders had kunnen uh, inleven in alles. Dan was ik veel meer een deel van het geheel geworden daar. En dat kon ik helemaal niet worden, want ik bleef toch een buitenstaande. Hmm. En wat had dat voor verschil gemaakt? dat je niet kan functioneren in je eigen, op je eigen gebied... waar je, waar je het voor ja, ja, schrijven. Ja, dat, dat bedoelt ja. u met taal. Ja. Ik, ik, ik ken alleen uw berichten uit Israël vanaf eind jaren 70. Toen ja. bent u voor Vrij Nederland gaan schrijven ja. vanuit Israël. U ging er heel veel heen. U had er ook al een tijd gewoond. Ja. Uw zoon woonde er inmiddels. Ja. Die woont uh, intussen nu niet meer daar, maar uh, dat is weer een ander verhaal. Ja. En, uw, en uw broer en uw zuster. En dat verslag begint... Um, op het moment dat uw neef, de zoon van ja, uw zuster. Van mijn, mijn uh, sneuvelt. Sneuvelt ja. in. Litani. In, ja, in Libanon was het. Ja. Ja. Um, eigenlijk begint u te schrijven op een soort. op een soort omslagpunt voor Israël, heb ik het idee. Um, niet, niet zozeer vanwege het sneuvelen van uw neef, wat me ja, gewoon verschrikkelijk lijkt. Ja. Maar waarvan ik niet zo goed weet wat je verder... Nou, ik ging daar naartoe omdat hij gesneuveld was. Ja. Daardoor, Daardoor ging begin ik En toen zei Joop op ja. Tijn, schrijf er dan over. Daarom was ik daar. Ja. Dus daarom begon ik er ook daarmee te schrijven. Ja. Ja. Maar ik heb dat ook nooit meer teruggelezen. Dus ik zou er niet zo nu zoveel over kunnen vertellen. Is dat het verhaal waarin we ook het Wilhelmus aan het zingen zijn? Ja. In de auto. Ja, dat vind ik dan toch weer net zoiets als dit van die Duitslandberichten. Dat je toch het Wilhelmus gaat zo zingen terwijl je daar bent... en al die dingen in Israël meemaakt, dat je toch ook weer... En op dat moment herinnert ja, u zich ja. ook hoe, hoe ontzettend uh, veel u ontleende aan... U kende alle coupletten van het ja, Wilhelmus als ja, kind in de ja, Onderdijk ja, uit uw hoofd. Ja. En dat was heel belangrijk voor u. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat komt dan op zo'n moment bij je ja, boven. dat komt dan bij je boven, ja. ja. Ja. Als ik vraag naar het bestaansrecht... Kunt, kunt u verwoorden wat het bestaansrecht van Israël is? Nou, ik vind het zo vanzelfsprekend dat ik het bijna... als ik ga zeggen, wat is het bestaansrecht van Nederland? Wat is het bestaansrecht van Nederland? Ja, het is er. Ja. Dat is het bestaansrecht van Israël. Maar Israël is er niet altijd geweest, als, nee. als staat... Nee, maar er is wel altijd een, uh, een Joods verlangen naar, naar Palestina. Naar die, het is een hele oude band. Het is niet een band die is begonnen in de, het eind van de 19e, 18e eeuw. Hmm. Maar het is een band die door de eeuwen heen bestaan heeft. Ja. En daar hebben ook altijd Joden gewoond. Ja. En er is ook een uh, literatuur die nooit, is, uh, op, die nooit een uh, pauze heeft gekend... Wel kortere pauzes, maar het is een één groot lang, lange culturele band met dat land. Ja. Ik vind dat een beetje een, een, een beledigende vraag: van wat is bestaansrecht? Want er is geen enkel ander land waarover zoiets gevraagd wordt. Nee, maar het komt. En dat maakt zo. Dat, doet, dat is nou een hele pijnlijke vraag, eigenlijk. Hm? Vind ik. Dat is het bestaansrecht, alsof er nog een soort. Omdat het aangevochten wordt. Ja, en dat is juist ook zo, zo merkwaardig en zo, zo vreed. Het wordt aangevochten door mensen die daar uh, woonden en die het er niet mee eens zijn. Ja, je kunt het er niet mee eens zijn. Ik ben het ook met een heleboel dingen hier niet eens. <laughs> Ik ben het ook niet eens met dat uh, Nederland de grootste krant is de Telegraaf. Ik ben het ook niet mee eens. Hmm. Maar daarmee is het bestaansrecht van Nederland niet op het spel. Nee, ik, het, en toch durfde ik. Nee, ik ben gewoon dan, ik ben een beetje, geloof ik, uh, allergisch voor die vraag. Ja, dat begrijp ja. ik. En dat, dat... en dat begrijp ik ook heel goed. En toch durfde ik hem te stellen, omdat u eigenlijk zelf um, in, in niet andere termen over Israël schrijft dan als een dilemma. Ja, wat, maar wat kriti is dan de... nou, kritisch ben ik. Maar wat is dan het dilemma? Um, het dilemma is dat je de, de, oneens kan zijn met de regering... zoals die zich nu gedraagt. En, uh, en waarvan je kunt denken... die, die zijn uh, helemaal op de verkeerde manier negatief bezig. Mm -hmm. Die kunnen, die maken dat er nooit vrede kan komen. Wat ik bijvoorbeeld heel stom en idioot vond... was dat toen ze Gaza hebben teruggegeven aan de Arabieren, want dat was dus eerst bezet. En ja. die hebben ze toen teruggegeven. En nu beroepen ze zich met het houden van ander gebied... beroepen ze zich op dat er, um, dat er vanuit Gaza steeds op Israël geschoten wordt. En ik denk altijd, dus ze hadden dat op een hele andere manier kunnen doen. Maar dat is misschien heel naïef. Maar ik denk, ze hebben toen alles kapot gemaakt wat ze daar hadden opgebouwd. Mm -hmm. Dus die mensen die kregen een, een soort kapotte... Uh, er zaten heel veel uh, groentekassen en bloemenkassen gebouwd daar... in die tijd dat ze het bezet hielden. En die gaan ze dan vernielen als ze het land verlaten. En in plaats van dat ze dat vernielen... hadden ze natuurlijk kunnen zeggen... jongens, we gaan hier nu weg, maar hier hebben jullie die mooie kassen. Waarom moeten die dan kapot gemaakt worden? Mm -hmm. Dat zijn van die dingen waarvan ik denk... gemiste kans. Ja. En zo zie ik dat dus dag in dag uit, gemiste kansen. Ja. En ik denk zelfs, maar ik weet zeker dat dat heel naïef is en, uh, en onrealistisch. Ik denk dat zelfs dat de mensen die in de gevangenis zitten in Israël... de Arabieren die dus uh, <coughs> zich tegen Israël weren en die dan gevangen worden... dat je die zou kunnen heropvoeden. Dat je die zou kunnen laten zien wat het aardige is van Israël. Want er is zo ontzettend veel heel goed in Israël... Mm. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan niet. Maar je zo'n soort hoop had ik dat je die mensen zou kunnen overtuigen dat er ook nog zoiets is als een, een democratie, of dat er nog iets van waarde is in voor menselijk leven en zo. En ik, ik, ik put dat uit het idee wat, wat ik al heel lang geleden van Gunter Grass heb gehoord dat, of gelezen, dat hij um, door de in de Amerikaanse krijgsgevangenschap te zijn, opeens begreep wat het was om in een democratie te leven... en niet in een dictatuur. Uh -huh. Doordat hoe die Amerikanen met elkaar omgingen... Dat, ik weet niet meer hoe, of ik het heb gelezen of gehoord... maar dat er bijvoorbeeld een soldaat gewoon op straat... op, op buiten kon lopen en zijn armen om, om een uh, hogere heen kon doen. Uh -huh. Alsof het gelijkwaardige mensen... Dat was voor hem een, een, een zo'n openbaring... Uh -huh. En hij, daardoor is hij van, van gedachten veranderd. En totaal, uh, ik heb het ook nog eens later nog weer van andere mensen... dat soort verhalen gehoord over de invloed van die Amerikanen op de, op de Duitsers... die uit die hele dertien jaar nazi als kind eruit waren gekomen... en die dan nu zo'n beetje in het begin van hun volwassenheid waren. Helemaal niets wisten wat dat, dat dat bestond. En, zou willen en zo dat... zou ik denken, dat had je kunnen doen met die ja. die. Dat was een keer een meisje dat, dat een terroristische daad wilde plegen... en toen per ongeluk zelf is in, half in de lucht gevlogen... en door benen verloor. Bij, die zat op een ezeltje en de benen raakten eraf. En die is toen in een Israëlische ziekenhuis opgevangen. Mm -hmm. En zo'n meisje zonder benen heeft weinig kans om nog een gewoon leven te leiden in een, in een Arabisch dorp. Maar zij was dus volkomen perplex dat ze door die Israëlische goed werd behandeld in dat ziekenhuis. Mm -hmm. En ik weet niet hoe dat verhaal is afgelopen en of ze nou in Israël is gebleven of wat er is gebeurd met dat meisje... Dat zou ik wel graag willen weten. Maar zoiets... Je denkt, de Joden, dat zijn, dat zijn uh, duivels. En dan word je opgevangen en word je verzorgd. En ik, ja, ik denk, als je dat de hele tijd door zou hebben gedaan... met die mensen die je gevangen zitten... en in die, in die uh, gevangenissen dan een soort humane behandeling zou hebben ingesteld... Hmm. dan had alles heel anders kunnen aflopen. Ja, ja. ik weet niet... En, ik weet wel dat heel veel mensen dat voorkomen onzin vinden. Maar ik denk het is proberen waar het. Ja, het, het zou het proberen waar het geweest zijn, het is nu te laat. Er is nu zoveel vijandschap ontstaan. En in Israël is ook de populatie veel vijandiger geworden nee. tegenover Arabieren. Dat was het helemaal niet nee. in het begin. Nee. Daar wil ik zo meteen over de ontwikkeling die u eigenlijk in uw verslaggeving ook weergeeft uh, van de afgelopen. 20, 30 jaar, daar wil ik zo meteen even over doorpraten. Maar ik ben ook opgegaan, opgehouden daarmee, erover te schrijven... omdat ja. ik het te, te hopeloos vond worden. Ja. ja, ik vertel u even dat u luistert naar Radio 1... en dat u luistert naar het Marathon-interview... met schrijfster en dichteres Judith Hertzberg... in gesprek met Chris Keijne. We begonnen om acht uur en we hebben nog een half uur te gaan. Dus alle prangende vragen gaan nog langskomen. Gaat uw gang weer. Ja, want... Um... Ik wil u vragen om het volgende gedicht te lezen. Dat is bezetgebied. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> ja, ik ben een beetje voorspelbaar. Nee, nee, maar goed, ik dacht daarnet al dat komt. En toen kwam dat andere over, dat Goethe-instituut. Eh... Hmm. Um, ja, dit heb ik ook al heel lang geleden geschreven. Wanneer is dit uitgekomen? Zoals is niet zo heel 1990, lang 1990, denk ik. Ja, 1990. Nou, dat is toch een leuk 22 ja, jaar geleden. 20, ja, Ik vind het al, inmiddels al niet lang meer. <laughs> <laughs> Bezet gebied. Hier, waar alleen al uit beleefdheid licht gebouwd zou moeten worden... waar alles opvouw en opklapbaar zou moeten zijn... als zeiden de gebouwen, we zijn hier maar zo lang, het leven is onzeker... Zie ons niet aan dat wij beton zijn, dat is nu eenmaal het goedkoopste. Staan ze geheid als stoelt beton in eeuwigheid. Zelfs bergen werden verzet, waar eens, onvredig weliswaar, toch kudden graasden, waar stenen bleven liggen waar ze lagen, waar in de zomer droogte zorgde voor een schone dood, wat niet als aas werd opgepikt, verpulverde, verwaaide. Daar staan nu zeer solide villa's tussen knalgroene gazons. Een uitheems hout in fijne hoge stralen... de illusie staande en uit grote kranen die van onbedaarlijke fabrieken. Ik heb het niet over politiek, ik heb het over gebaren. Ja. Nou, het is eigenlijk wat ik daarnet ook al zei. Ja. Over die gebaren van dat kapotmaken van die, van die kassen... Ja. Dat zijn ook gebaren, die kun je wel of niet. Uh, ja, stom. Stom en inhumaan vind ik het. En stom ook. Die bezetting dus. Ja, heel erg. Ja. Sinds ja. 1967. Nou. Toen, toen u begon daarover te schrijven, en, ja. en, uh, dat, dat was eind jaren zeven, begin jaren tachtig. Toen is er de Libanonoorlog geweest en de Intifada. In uh, begin jaren negentig was er even de hoopvolle periode van de Oslo-akkoorden. Toen de moord op Rabin. Um, u zei inderdaad... in, in de film van die Saskia van Schaik over u gemaakt heeft... ook dat u er niet meer over wil schrijven. Ja. Omdat u te somber bent. Nou ja, er is zo weinig... Uh, ik vind het niet leuk om... Uh, om negatieve dingen te schrijven over Israël. Want er is al genoeg gedaan. En... Uh, ja, de, die hele vredesbeweging waar ik me ook heel actief voor heb ingezet. U hebt vrede nu in Nederland gesticht. gesticht ja. Ja. ja, dat is de eerste echt, enige hele echte... Belangrijke wat u gedaan hebt. Ja, <laughs> nou, nee, ik heb nog een paar hele belangrijke okay. dingen. Ik heb de kerk van de, waar ik bij woon, ik heb gered, min of meer. Hmm. Tegen, of, tegen de sloop, hmm. maar goed... Um, Oh, dit hou ik naar nou, mijn kopje koffie net onder de microfoon. Geef is zo niks. handig. Klinkt heel gezellig thuis. Maar wat had ik nou gezegd? Ik vroeg. Nou ja, ik, ik, ik zei. Ja, waarom dat u dat zo ik niet nog ja. Nou ja, ik, ik vind Israël een fantastisch leuk land. En er, ik bedoel alleen al de schrijvers die eruit voortkomen. Dat je mm -hmm. denkt: hoe kan dat zo'n klein land met zo weinig mensen zulke geweldig goede schrijvers voortbrengen? En het brengt heel veel hele positieve dingen voort. En het is ook een heel prettig land, in zekere zin. En het is een In zekere zin. Onverwend land. Ja, het is heel prettig als je even niet denkt aan dat bezet houden van die gebieden en de, aan de gevangenissen waar mensen in zitten en zo. Daar verbaast u zich op een gegeven moment ook over dat je dat uit je gedachten kan zetten. Ja. Daar schrikt u ook van eigenlijk? Ja, maar dat, ja je kunt. Je bent natuurlijk altijd bezig met dingen te verdringen, anders zou je nooit überhaupt. Een stap kunnen verzetten, denk ik. Hmm. Dankzij het verdringen hmm. van allerlei vreselijke dingen. Maar. Um, u wilt niet te negatief over Israël schrijven, maar. Nee, want ik vind dat het al genoeg wordt aangevallen door allerlei verkeerde mensen. En ik zou het heel graag willen. Ik zou heel graag willen kunnen vertellen hoe leuk het is en hoe bijzonder die mensen zijn. Dat hebt zijn. u 30 jaar gedaan. U, hebt, ja. u, hebt, u schreef juist ook over hele kleine dingen. Dat kan toch nog steeds, of niet? Ja, misschien wel. Maar dan wordt het een beetje gek. Want dan, dan wordt het zo... zo braaf. Hm. Nee, ik zou liever gewoon een beetje realistisch willen schrijven over hoe het is voor mensen. Om bijvoorbeeld geen twee kinderen... Nu is het niet zo dat er iedere dag bommen of bussen om, om, om in de lucht vliegen. Maar er was een tijd dat mensen hun kinderen niet allemaal tegelijk naar school lieten gaan... omdat ze in een bus konden opgeblazen worden. En dan hadden ze nog één kind over of zo. Maar nee, ik heb het toch nog wel, over, ik heb het nog wel over geschreven. Het is alleen geen bundel meer geworden. Ook omdat Rob van, Rob van Gennep niet meer er was. En Joop er niet meer was. En de, Ik heb nog een heel aantal artikelen geschreven. Die liggen gewoon klaar. Hmm. Over bijvoorbeeld die Rot, die plaatsen waar altijd veel. De raketten neerkomen in het zuiden. Ik weet nu niet eens meer of dat in Vrij Nederland heeft gestaan. Maar het zou de, kunnen. Ik heb nee, niet het, gezien, het ook maar niet gezien, maar het zou best kunnen. Meer. Maar daar heb ik in ieder geval over geschreven. Hmm. Maar u schrijft ook ergens... Um... En ik zou ook wel graag nog eens een keer over Israëlische films willen schrijven. Want ja. die zijn echt fantastisch. Ja. Die zijn zulke goede films. Maar u schrijft ook ergens... U beschrijft het, het merkwaardige verschijnsel... dat u zich in Nederland altijd aan het verdedigen bent... tegen dezelfde woorden die u in Israël van uw vrienden te horen ja, krijgt. Ja, ja. Nou ja, dat is ook zo dat je veel makkelijker in Israël kritiek op Israël kan hebben dan vanuit Nederland. Want dan, dat vind ik eigenlijk zo makkelijk. Dat is een wijze. Wat ze in Israël heel vaak zeggen is, ja maar het is hier geen Zwitserland. Maar ze hadden ook kunstigen, ja maar het is hier geen Nederland. Hmm. Hmm. Leeft, leeft vrede nu nog in Israël? Nauwelijks. nauwelijks. Nee? Niet echt veel, nee. Nou ja, er zijn nog wel een aantal jongeren nu die dat, weer, dat soort dingen weer doen. Maar het heeft jammer genoeg heel weinig, uh, ja, heel weinig invloed. Maar ja, hier zou ik ook van allerlei activiteiten willen steunen. Maar die zijn er ook niet. Van die dingen om, om de cultuur een beetje op pijl te houden. En om de, het onderwijs op pijl te houden en zo. Ik weet ook niet bij wie ik me aan moet sluiten. Dus is weinig, er is weinig, uh, worden weinig vuisten gemaakt. En dat vind ik heel erg jammer. ja. Maar ja, een mens heeft ook een eindig soort energie... dus ik kan ook niet, niet zoveel meer met dingen bemoeien. Maar je hebt ook een soort grootheidswaan... als je denkt dat je invloed kunt uitoefenen. Dat is natuurlijk ook onzin. Wat is er... Is, is het uit te leggen wat er nou de afgelopen... Toen, ik, ik zei net, toen u begon te schrijven begin jaren tachtig... was eigenlijk een soort omslagpunt. De, de, de Libanon-oorlog van... De vroege jaren tachtig, u schrijft daar dan ook over. Dat is de eerste, eigenlijk de eerste aanvalsoorlog van, van Israël. Mm -hmm. Anderen waren eigenlijk altijd verdedigingsoorlogen. Ja. En dat, dat, u, u beschrijft dan ook dat dilemma dat je het er heel erg mee oneens bent wat het leger daar doet, maar dat je zoon erin zit. En, ja. en mm -hmm. hoe moet je je dan, hoe moet je dan opstellen? Is, is het nou uit te leggen wat er nou eigenlijk. Wat daar mis is gegaan? Ik denk de dood van Rabin. Hmm. Ik denk dat daar op dat moment, op dat moment, had het allemaal nog ten goede gekeerd kunnen worden. Dat denken ook andere mensen. Dat ben ik niet de enige. Maar dat heeft zo ontzettend veel kapot gemaakt. In 95 was ja. dat. Hmm. Want wat heeft dat precies kapot nou, gemaakt? Nou, er, er was opeens dus een. een uh een vervlogen hoop. Dat, dat hij, hij was iemand die had misschien nog onvrede kunnen ver, ver, ver, ver, veroorzaken. Mm. En de, die hele beweging van die afschuwelijke man die hem heeft vermoord... Die, die kreeg gewoon aanhang. En dat was daarvoor ondenkbaar dat er zoiets zou kunnen gebeuren. Mm. En die, die mensen krijgen eigenlijk steeds meer... niet precies die mensen, maar... Het hele idee dat, uh, dat, uh, dat je alleen maar met kracht tegen de Arabieren te, te, te, uh, te lijf kan gaan... en dat het, uh, dat het onmogelijk is om met ze te overleggen. Dat is ook een self-fulfilling prophecy, als je dat mag zeggen. Omdat het ook zichzelf... Hoe, hoe meer je zo denkt, hoe meer het ook zo wordt, denk ik. En misschien ook... Uh... Maar dat was met Rabin ging het echt, want Rabin was zelf ook niet zo'n uh, zo'n uh, zacht aardige vrede nee. man. Nee. Dus de, die kon dat was ook een vrede maken. Generaal. Ja, de, en daarom geloofden mensen ook in zijn soort van vredesinitiatieven. Afrika moeten vrede ja. maken. Ja. Ja. ja. Maar het, het heeft natuurlijk dat dat maakt u ook vaak duidelijk in dat gaat het bezet gebied denk ik ook over... het heeft ook heel erg te maken met die bezetting zelf. U werpt ergens de vraag op... als je gedwongen wordt om iemand te slaan... ga je hem dan vanzelf ook niet haten? Ja. Er zijn nu inmiddels al twee generaties uh, militairen... die in die bezette gebieden gediend hebben. Ross ja. Ja. schrijft daar ook, ja. ook veel over... Ja. Hoe, hoe, ja, hoe schadelijk dat is voor Israël zelf. Hebt u dat gemerkt ook, daar in het land... Ja, heel erg merk je dat. Dus een vergoving. Nou, bijvoorbeeld in het verkeer merk je dus een, een soort agressie in het verkeer. En, een, um... nou, ik, ik verkeer niet in, in, in kringen waar, waar dat normaal is. Dus ik, ik zie dus alleen nog maar mensen zoals. Uh, uh, zoals. Uh, zoals ik hier ook met bepaalde mensen omga en niet met andere mensen. Maar. Nou, je, je merkt het doordat er uh, bijvoorbeeld een heel goed televisieprogramma is. wat een beetje kritisch is. en dat wordt steeds bedreigd. of opgeheven te worden. Mm. Dat soort dingen. Ja. Er komen verkiezingen aan binnenkort. Ja, en er natuurlijk enig vertrouwen in. Nou, nee, ja, dat wordt wel eerlijk gedaan. maar die, ja, die verkiezingen ja. die gaan dus net aan jou aan de macht laten blijven. Mm. Ja, daar, daar geloven we. Ja, het is ook zo moeilijk omdat je. ik, ik Dus steeds maar zegt dat de Telegraaf in Nederland ook de grootste kant is. Mm -hmm. En dat ik mm -hmm. niemand ken zelf persoonlijk die daar een abonnement op heeft. <lacht> dus het is heel erg moeilijk om te zeggen hoe is Nederland nou eigenlijk? Dat weet ik dan niet. En de Wilders is natuurlijk ook zo'n fenomeen waar, waar je van kunt denken. Wie, wie stemt er nou over die, op die man? Maar het, dat toch zijn. Er schijnt nu weer enorm te groeien, zijn aanhang. Ja. En, um, nou ja, er zijn ook dingen waarvan ik denk uh, dat hij daar gelijk in heeft, maar dat is ook weer heel erg weinig. Het is toch Want wat een, zijn dat gegeven. voor dingen, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat hij wel gelijk heeft in sommige dingen die hij die over. Dat hij uh, een beetje achterdochtig is over de bedoelingen van sommige uh, moslim-extremisten: dat, hmm. dat die ontschat worden. Hmm. Dat die hier ons gaat worden. Ik denk dat Nederland toch een beetje verwend en niet helemaal in uh, niet helemaal alert genoeg is op wat er allemaal kan gebeuren. Maar ja, dat zouden andere mensen ook moeten kunnen aan, aan de kaart. Uh, hoe heet het? Aankaarten. Aankaarten. Ja. U schreef dat zelfs. Ik heb het in een van uw stukken uit de jaren 80 gelezen. Dat... Daar schrijft u ook, mensen in Nederland kunnen zich niet voorstellen... dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Ja, nee. Dus dat is dan, dat ja. is dan de Israëli in u die... Ja. ja, dat is waarschijnlijk de Israëli in mij of gewoon de Judith in mij. De Judith in mij? Ja. ja. Hm. Ik kan me altijd heel veel verschrikkelijke dingen voorstellen. Is dat zo? Ja. Ja. Ook gewoon dagelijks? Ja, eigenlijk kan ik me dat. Ik kan me alles. Ik kan me eigenlijk, geloof ik, alles voorstellen. Maar dat um, moet ik een beetje inperken. Hmm. Maar op een manier dat. Want net zei u natuurlijk: je moet, je moet voortdurend dingen verdringen. Anders kan je helemaal ja. geen stap zetten. Ja. Maar in een, in een mate waarvan u denkt, dat u denkt dat u dat meer hebt dan andere mensen? Dat u zich verschrikkelijke nou, dat dingen kan niet, voorstellen? Want ik, nee. ik weet dat niet zo genoeg van andere mensen. Ik ken genoeg mensen die, ook, die zeggen dat ze zich ook enorme zorgen maken. En ik ken heel veel mensen bijvoorbeeld die slaapmiddelen nemen. En dan denk ik dat is toch ook een vorm van. Ik neem geen slaapmiddelen. De, de, de, en wat, u wat is wel. dat dan? Ja. Nou hm. ja ik kan niet in andere mensen hun angsthuishouding kijken en in hun fantasie over wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat is wel dat, dat zou wel mooi zijn als u dat kunt voorlezen. Weet u uh, waarom? Maar wat, u, wat, ik, wat ik ook nog wil zeggen, ja? dat ik het niet. Ik luister dus ook naar de Israëlische radio, want ik heb een, een buurman die heeft dat voor me in orde gemaakt. Ja. Dat ik dat kan horen en er wordt dus veel minder gezomberd. Dan? Dan hier. Dan hier. Hm. Helemaal niet eigenlijk. Hm. En dat vind ik wel ontzettend prettig als ik daar ben ook. Het is ook een, gewoon helemaal geen mode om te somberen daar. Je kunt het je misschien niet permitteren. Maar het is... Um, het is veel veerkrachtiger lijkt me. Komt u er nog heel veel? ja. Hebt u dat huis in Jeruzalem nog? Nou, ja. In de film, ja, in de film ik, van Saskia daar, van Schuijts was nee. ik bang voor de huisbaas. Ja, huis. de, de, <laughs> ik heb een, een proces gewonnen tegen hmm. de huisbaas, ja. Want het is een lief huisje in, ja. in Jeruzalem, Ja, een heel top? raar klein huisje tussen allemaal hoge gebouwen. Dat zie je niet eens in die film. Hoe krankzinnig klein huisje tussen al die rare grote hoogbouw. Maar um, nee, ik heb dat nog steeds, ja. Over, over um, die verschrikkelijke oh, he, dingen. Het is, niet ge, het is een soort huur. Mm. huur. Ja. Het gedicht Rooster. Ik zag dat u ja? daar ook een briefje bij had zitten. Kan, ja? kan dat kloppen? Um, ja, dat kan. Ik dacht, dacht hier ergens te zien. Want ik kan het zo gauw denk ik zelf. Ja, hier. Ik heb het al. Dat is dan misschien wel mooi als u dat voorleest... Ah, ik heb een ander, een ander wat ik ook nog dacht. wat kan ik ook nog voorlezen. Wacht even. Oh ja. Nou, dat vind ik, ik vind, mag ik een ander nemen? Vindt u het goed als ik een ander neem? Ik vind het goed wat is er mis met nou, de rooster? Nou, dat gaat het ook weer kind, over kinderen. En kindertijd en zo. Oh. En ik dacht, ik vind deze van. Die heet Grafstenen. En die, ik dacht, dat is, het gaat niet over mezelf. Dat gaat over iemand anders. En dat, over dat rare dat als je bij een. Um, in het speciaal had ik dat in Duitsland, dat je bij een graf van een Jood, een Joods graf kwam. En daar staat dan op dat ze eeuwig in herinnering worden gehouden, die mensen die daar liggen. En dan staat daar het cursief, eeuwig, eeuwig in ere houden. herinnering eeuwig in steen laten bikken, het eigen verdwijnen, die gedachten dubbel gevouwen en dicht gelijmd. Dan daveren tanks door de stad, de grafstenen plat, wie al onder de aarde benijdenswaard het eeuwig eeuwig houdt later de eenling levenslang bezig. Hij slaapt bedroefd in, wordt wakker geramd door zijn razernij. Ja, dat, dat, toen ik dat gisteren dus nog eens overlas, dacht ik... nou, als je zegt dat ik alleen maar over kleine dingen schrijf... dan is dat toch een kleine correctie daarop. Ja. Maar we hadden het over dat u zich zulke verschrikkelijke dingen kan voorstellen. Heeft dat ja. gedicht daar dan ook iets mee te maken? Nou, dit, dit gaat daarover dat, hmm. dat dus die, die, die graven helemaal niet blijven bestaan... Ja. van die de zogenaamd eeuwig in herinnering zullen blijven. Want dat, dat ziet u dan? Dan ziet u daar denk ik zo overheen? Ja, dan, nee, dat weet ik dat dat gebeurd is. Hmm. En dat denk ik, dat kan ook elk moment opnieuw. Tuurlijk kan dat. Hmm. Ik zou u nog een ander gedicht willen laten ja, lezen. Heel graag. <laughs> en, want we gaan een beetje. Ik tegen het niet, eind ja, van ik deze. Ik helemaal niet zien. Drie hoor. uur nou, we, zijn, we hebben nog een kleine tien minuten nee, niet helemaal oh, ja. meer. En, ik vind graag... het wel leuk dat u ze hebt uitgezocht en niet ik hoor. Nou, net, net ja, greep twintig, u even in over? Ja, toen dacht ik, ja, nou ja, dan hebben we genoeg over kinderen en kinderen en dat gedoe. Ja, nou, ja, ik wist niet dat het over kinderen ging. Want ja, ik, juf, ik heb... juf, het gaat toch over een kind op school? Juf, juf, ik was het eerst... Oh, ja, dat, ja, maar, maar ik, ik had... Ja, dit begrijpen nee, dat mensen gaat... niet als u het gedicht niet leest. Nee, nou moet ik het dan... Ja, voor leest u maar waar staat Rooster het? daar in dagrest. Er zit een briefje bij. Oh ja, nou. Okay. <laughs> ik vind namelijk zo'n mooi gedicht. Ja, Rooster. Angst wordt het te wakker. Wekt dan verstand en plannen van de dag... Die dekken hem nog even toe. Waarom kan kalmte niet eens eerder opstaan of het verheugen? Waarom is angst zo onbeheerst, zo ijverig? Juf, juf, ik was het eerst. Ja hoor, dat heeft de juf gemerkt. Ga nou maar rustig naar je plaats en praat niet voor je beurt. Vanmiddag, bij geschiedenis, mag je alles vertellen wat je weet wat vroeger is gebeurd. Nou, dat speelt toch. Ja, het speelt in een klas. Ja. Maar het gaat ook over hoe je wakker wordt. Ja. Is dat hoe u wakker wordt? Ik herken het wel. Ja? Ik kan ook wel zo wakker worden, ja. ja. Nou, ik denk dat iedereen dat heeft. Hoor. Ja. Maar iedereen. is het ook hoe u wakker wordt? Soms. Soms, ja. Ja. Maar voor u gaat het meer dan over kinderen in een klas? dan over. Nee, maar ik bedoel, het, het, het, het gaat ook weer over de oorlog. Het gaat weer terug hmm, naar die oh, oorlog. Oh, dat bedoelt u. Ja. Daar gaat u even, even geen zin meer. Ja. <laughs> dan gaan we nu uh, naar een ander heel leuk onderwerp, namelijk oud worden. <laughs> uh, zou u dit willen Kijk eens, lezen? er wordt nog een foto van ons gemaakt ook. Alsof we niet genoeg aandacht krijgen. <laughs> kinderspiegel, graag. Een kinderspiegel. Oh ja. Dat is een kind dat in de spiegel kijkt. Hè? Mm -hmm. Het staat tussen aanhalingstekens, het hele gedicht dus. Mm -hmm. Dat is, uh, moet je wel even weten. Als ik oud word, neem ik blonde krullen. Ik neem geen spatteraders, geen onderkin. En als ik rimpels krijg, omdat ik vijftig ben, dan neem ik vrolijke. Niet van die lange om mijn mond, alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen.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 Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is. De hele dag en ook de hele nacht blijven we alsmaar bij elkaar. Het staat tussen aanhalingstekens. Ja. Dus betekent dat dat u dat kind niet bent? Nee, dat is opgetekend uit de mond van een ander kind. Aha. Half verzonnen en half zo'n kinderfantasie. En ook aangevuld. En... Want u hebt er wel wat bij bedacht, denk ja, ik. Ja, natuurlijk. Ja. Maar zou, zou het een, een ideaal uh, van u kunnen zijn om zo oud te worden? Ik ben al veel ouder. Ik heb al grijze sprieten en grijze vieze. En ik stink al uit mijn mond. Nou, daar en... heb ik niets van gemerkt. <grijpteel> nou ja, ik bedoel, het is toch helemaal... Het is als ik zestig word, terwijl ik, ik ben al lang. Over, het is toch al heel erg lang. Al een kwart eeuw, bijna. Ja, nee, niet een kwart eeuw. Over de zestig heen, wou ik zeggen. Ja. Maar wel heel lang. Lukt het, dat ouder worden? Ja, ik, euh, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Ik, heb er niet zo... ik vind het alleen naar dat als er we weer mensen om me heen doodgaan... dat, dat ik, euh, ja, je wordt dan steeds eenzamer. Omdat je gewoon al die vrienden niet meer hebt. Dat vind ik heel jammer, maar ja. Aan de andere kant is het weer boffer dat je nog loopt. En dat je er nog bent. En wat vindt u er leuk aan? Alles, om hier te zitten, om, om straks naar huis te gaan. En nog wel met een taxi. <lacht> Dat vind ik geweldig. En um, om naar, um, naar bronnen te kijken en naar dingen te kijken. En ja, stel je voor, je bent er niet, dan heb je ook geen schoteltje en geen lepeltje. En al die dingen niet meer. En ik vind het leuk omdat het er is. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat verder moet uitleggen. Ik vind dat u het goed uitlegt. U vind het gewoon leuk om er te zijn. <laughs> ja. Toch? Ik vind het leuk dat u er bent. en ik, ik vind het heel leuk om te horen dat u mijn neef ook heeft geïnterviewd. En ik vind het ontzettend geweldig dat u mijn boekjes allemaal heeft gelezen. Ik vind het jammer dat ze uit de bibliotheek komen. Nee, ze komen lang niet oh. allemaal uit de bibliotheek. <laughs> en als ik dat is niet aardig gedacht, van u dat ik... u dat suggereert. <laughs> maar goed... Uh... <laughs> Ik, wil, ik zou ook wel graag een boekje willen geven. Maar uh, zullen we het straks nog even over hebben? Want ik vind het ongelooflijk. Uh, zoveel, uh, zoveel aandacht en zoveel... Uh, nou ja, dat u er zo in verdiept hebt. Dat vind ik echt heel erg leuk en bijzonder. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Zijn we nu aan het eind? Of... Nee, we zijn <laughs> nog niet helemaal door. aan het eind, hoor. Maar uh, <laughs> dat, dat, dat klinkt alsof u het eigenlijk... Uh, uh, alsof u het eigenlijk ook een beetje overdreven vindt, of niet? Nou, is, het dat is niet zo altijd een gebra... ik vind het techniek? wel heel erg bijzonder. Het gebeurt me niet elke dag dat er mensen zich zo in mijn werk verdiepen. Natuurlijk niet, nee. Het is ook een beetje raar. Dat zou dus ook, uh... Wie zou, waarom zouden ze dat doen? Er zijn zo ontzettend veel boeken... Ja, maar u. u, u nou, Ja, nee, maar is dan ga ik, aan... dit is geen phishing voor complimenten. Nee, nee, dus, nee, uh... die ga ik ook niet geven. Oh nee, dat is goed. <laughs> maar u, we zijn begonnen met het, het opzommen van een deel van alle prijzen ja. die u gehad heeft. Um, is dat niet een besef ook wat u zelf hebt dat u een belangrijke dichter bent? Nee, absoluut niet. Nee, nee? nee. helemaal niet. En ik denk ook nooit dat het wel weer nog een keer lukt. En, uh, ik, ja, ik probeer het, maar ik weet het niet. Nee, er zijn, uh, de, de, de wereld is ook nogal veranderd. Er is een hele andere smaak ontstaan dan toen, toen mijn toneel werd uh, gevierd en zo. Ik denk dat de wereld heel erg aan het veranderen is. U denkt dat u niet meer in deze wereld past jawel, of minder? Jawel, jawel, er zijn ook nog wel steeds mensen die het lezen en zo. Maar... Um... Nee, ik weet, ik weet het niet. Maar uh... ik, Nee, het is meer praktisch dat bijvoorbeeld zo'n toneelgroep als Baal... dat die niet meer bestaat. En dat, want ik, ik, ik had het leuk gevonden om nog, nog verder te kunnen werken... met dezelfde mensen en je mm -hmm. met elkaar te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat had ik ook wel met Discordia, met die groep. Maar die, zijn, die krijgen nu bijvoorbeeld geen, geen uh, subsidie meer van het Rijk in ieder geval. En zo merk ik dat er dingen verdwijnen om me heen... waar ik, uh, waar ik uh, me mee verbonden voel. Ja, dat is heel jammer. Maar gelukkig is er nog heel veel. En ik wil u heel hard bedanken voor dit gesprek Prijsberg. Hetzelfde. Tot zover het gesprek met Judith Hertzberg. Over de schrijfster die haar werk niet belangrijk kan vinden. En over de Judith in haar die zich zo makkelijk verschrikkelijke dingen kan voorstellen. Als u het hele interview wilt terugluisteren... u kunt het Marathon Interview podcasten. En dat kan via de VPRO-site. Dat gaat naar www.vpro.nl. En dan komt u op de homepagina van de VPRO. Ga dan naar Afspelen. En abonneert u op de podcast. U kunt het ook bestellen op cd. Lekker ouderwets, lekker thuis luisteren. Maak 17.50 over op banknummer 444600... ten name van de VPRO. Service onder vermelding van het marathoninterview... met Judith Hertzberg, 29 december. Morgenavond sluiten we onze marathonreeks af. Voor dit jaar tenminste. Met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. In gesprek met Ellen van Dalen.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 Het Essent ISU EK Allround. Op 11, 12 en 13 januari in Tialfe Verenveen. Tialfe kleurt oranje, zodat onze schaanzelden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Visite, visite. Een huis vol visite. Om jou...